De Marx Brothers Radio Show, advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel. Vandaag deel 15, Meesters in de Prijzenslag. De eigenaar, de heer Fiesje. Nee, zijn assistent, meneer Avelli, is ook een Fiesjeswarenhuis. Maar ik denk dat u de heer een telefoontje op kunt bereiken, hoor. Zal ik u dan een nummer geven?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 oh nou, ik ga mee. Ik ook. Waar gaan we eigenlijk naartoe, baas? Waar gaan we naartoe? Naar Scheetjeboers, nou goed, we zijn een pokere man. Nou, Fischer, laat maar zien wat je hebt. Ja? Zou je tegenvallen, vrijwel. Alsjeblieft, vier koningen. Eh, is dat jammer, Fischer, ouwe jongen? Ik heb vijf wazen. Dan verliezen jullie alle twee, want ik heb zes azen. Ja, ja, ja maar wat zei dat voor poekenkaarten? Jij hebt vijf azen, hé, zes. Er zitten elf azen in dit spel. Zeg, Ravelli, heb jij die kaarten wel goed geschud? Ja, hij schudt ze gewoon als zijn mouw, zegt hij, toch kunnen zien? <lacht> je zit er nou te benen met je neus bovenop. Je moet de mensheid wat meer vertrouwen, Fischer. Ja. Je bent een slechte verliezer, Best loser.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 Dus heb ik een baantje voor haar gezocht. Ja, ze, ze, ze moest nodig met vakantie. En dan heb je een baantje voor hem gezocht. Natuurlijk, natuurlijk, mijn vrouw. Maar als je geen baan hebt, dan krijg je ook geen vakantie. Ik heb gelukkig werk voor haar gevonden. In een wasserij. Volgend jaar krijgt ze al een week vakantie. Schaap jij je niet, Garelli? Zo'n Zo sterke valide kerel als jij... die zijn vrouw laat sloven en slaven in een wasserij. Ja, voor mij hoeft ze niet, op baas. Maar dat sloven en slaven in een wasserij is het enige dat ze kan. Ik laatst voor de krijg in een stomerij. Stomerij de Adelaar. Maar ja, dat heb ik natuurlijk afgehouden. Waar, waar, waarom dan? Mijn vrouw, wat weet die nou van het stomen van een Adelaar? Oh, ja, ja, ja, juist, ja, ja, ja. Ja, heren, mag ik dan nu alsjeblieft weer terug naar mijn eigen problemen? Mijn zaak liep goed. Dat die warehuisketen een filiaal opende, hier op de hoek van de straat. Maar als zo'n warehuisketen zo goed verkoopt... Hè, ...waarom gaat hij zelf ook niet van die keten verkopen? Oh, ja. Kom binnen, binnen. We ja, wat, wat ja, ja. krijgen we nou weer? Ja, ja, ja, ja kom binnen. Kom op, kom Schiet op. Hup, jij? Naar binnen. Skip! Dat, dat is het probleem. Ja, detective Clancy. Sorry, sorry, sorry dat ik u moest vallen, meneer Vieser. Winkeldiefstal. Ik heb dit vrouwspersoon zojuist persoonlijk voor u gevangen. Ziet er goed uit. Ja, hè? Wat, wat voor aas heb je gedaan? Ja, volgens wij zonder de maat. Zou maar in het water terugzetten, Clancy. Ik heb er op dag betrapt, heren. Ja, ah, we nou toch gaan. Ik kan er niets aan doen. Het is sterker dan ik zelf ben. Ik ben een kleptoebaal. Precies, kleptoe, dame. Dat gejak moet maar eens afgelopen zijn. Ja, ja, heren, heren, heren. Laat bij deze zaak maar behandelen. Ik ga een eind maken aan dat stelen in mijn winkel. Natuurlijk moet je daar een eind aan maken. Als je als zo nodig moet stelen...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 Ik zou maar hou mijn mond houden voordat je weer zo'n verschrikkelijke slip maakt. daar niet over praten, straks zullen ze die ook nog stelen. Alsjeblieft oh, oh, nog een kaas. Nee, nee, nee, nee, nee, vooruit, vooruit. Dan maar, Beslot is de gevangenis voor zo'n jonge vrouw toch ook niet zo'n plezierige omgeving. Kom nou, viesje. Hè. wat goed genoeg was voor jouw vader.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 Zoals mijn goede vader al zei, hè? Of was het nou mijn oom Charlie? Nee, nee, die nee, kan maar. het niet geweest zijn. Nee. Uh, ik heb nooit uh. een oom Charlie gehad. Uh, Trouwens, uh. het doet er helemaal niet toe wie het zei, want mijn straal vergeten wat hij zei. Nee, de vlijweer, ik, ik kan geloof ik niet helemaal volgen. Ja, toch is het heel simpel, hoor, Fischer. Wat, wat deze zaak nodig heeft, is een, een flinke stimulans. Persoonlijk denk ik aan een dollarverkoop. Een dollarverkoop? Maar natuurlijk, meneer Fischer. Nou...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 Misschien is het nog handiger om gelijk die warme broodjes erbij te verkopen. Ja, ja, ja, ja. kijk, heer. De, de, de, de huidige conditie van mijn zenuwgesteld. Ja, ik ben bang ja. dat ik het allemaal niet meer zo goed nee. zie. Dat, dat, dat ik het niet meer aan kan. Ja, misschien, misschien moet ik inderdaad even, even met uh, vakantie. Uh, meneer Flywheel, zou u de zaak misschien even een paar weekjes voor mij kunnen overnemen? Ja, en dan kan meneer Ravelli misschien zolang als bedrijfsleider... zo'n beetje controlerend over de diverse etages lopen. Zou dat kunnen, meneer Ravelli?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 Als jij terugkomt, dan zijn de bedrijfsresultaten tot grote hoogte gestegen. Oh, als dat is waar zou zijn. dan zou ik je trots en rechtop door de straat kunnen lopen. Met mijn blik, vier omhoog. Ik zou niet weten waar je anders zou moeten kijken, als alles hier op zijn kont ligt.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 Zwaaien bedoel ik aan de oude Jo Pfeffer. Die vandaag op de kop af 45 jaar in dienst is van dit waarhuis. Nou kom maar eens even naar voren hè. Oh. Oude Jo, geef me een applaus. <laughs> Niet te veel. Hey, oh, oh, oh, jeetje, die meneer Flywheel, wat, wat, wat een eer. Hou je kop oude Jo. <laughs> ik wil deze mensen alleen maar vertellen dat je een trouw, loyaal, modaal, model werknemer bent geweest. <laughs> mensen.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 Extravagant. Nou, dan moet ik u alweer bedanken, meneer, meneer Vlaaij, Nee, nou, hoor, ouwe sloeber. Ik vind alleen jammer dat ik die halve dag natuurlijk wel van je loon zou moeten afhouden, hè? Hm? Zo. En hou me aan het werk, oude joh. Ja, ja. En denk eraan, hoor. Als ik je erop betrap dat je uit je neus laat te vreten, dan vlieg je er ter plekke uit. Wat heet, ik denk dat ik, dat ik je vandaag maar meteen ontsla. Geef dat zakje zang zaat me terug. En maak dat je wegkomt. En dat geldt voor jullie allemaal. Staat hier maar een beetje rond te hangen terwijl de werkdag al lang begonnen is. Jullie kunnen je rentekaart boven op mijn kantoor komen afhalen. Hé hey Bas. Bas. Waarom ben jij zo laat gevallen, Toch heb ik 150 kilometer per uur gereden Bas.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 Kijk hoe ik hem iets verkopen kan. En de klant heeft altijd gelijk. Oh, zeg daar. Uh, nee, daar. Ik, uh, ik zoek voor kostuum, kostuum. Ja, of twee. <lacht> nee, nee, kostuum. Uh, dat is helemaal niet nodig, joh. Je hebt er geen aan. Oh, ja. wat, wat een vreemde manier om tegen een klant te gaan. Oh, u bent een klant? Nee, dat hebt u gelijk, hoor. Zelfs al is het waanzin, hè. Wat wilde u ook alweer? Ja, ik zocht eigenlijk iets in tweet. in maar, ja, vis, vis, vis, visgaatje is natuurlijk ook niet zo gek, niet zo gek. Ja, ja, ja, luister plant ga lekker zitten hier, haal ik op de hoek even een lekker bed. Ik, ik had het over, had het over een visgaatje, visgaatje. Ja. Dat is het motiefje in de stof, maar misschien heb ik toch helemaal geen visgaatje, visgaatje. Ja, ja, ja, ja, mag ik eindelijk eens haring of kijk? Ja, wat, wat, wat bent u een slechte verkoper, een het slechte verkoper? Ja, je daar je maar alleen hoor. Nee. Als klant heb je absoluut gelijk, ik ben afschuwelijk. Wat, wat kost dat bruine dat hè? Welk bruine pak? Hè. Wel een bruine pak? Dat bruine pak hè. Oh, die linker, dit hier. Ja. Nou, nou, de prijs is eigenlijk 50 dollar. 50 dollar. Het, ja, maar dat heeft al 60 dollar inkomen. Want het heeft al 60 dollar inkomen gekost. Ja. Maar die echte waarde is zo rond de 100 dollar. 100 dollar. Ja! Nu dus mag het wel voor 30 dollar, hè? Ja, nou, want dan maken we nog op de 20 dollar, weet 20 dollar toch dolle voor de pak, voor de pak. Maar mama, het is zo je reinste diefstal, diefstal. Ah, de klant heeft absoluut gelijk. Ik roep de politie en laat maar resteren. Eh, ja, het ziet er wel stevig uit, dit trouwde pak, dit trouwde pak. Maar wat, wat is die prik op dat proberen op dat probeer? Is dat roest, roest? Ja, natuurlijk is dat roest, roest. Maar dat pak is van ijzer. Ja, en, en, en, en dat moet ik geloven, geloven, geloven. Ik, ik ben dus schrijfstrek. De stapel, de klant, ja? De klant heeft gelijk, meneer. U bent volslagen, gek. Kamsiniger kleding bent, kleding bent. Oh god bent u een krankzinnige kleding bent? Nee, een kleren bent. Dit, natuurlijk niet weg dat dit bruine pak, dit bruine pak, maar eigenlijk wel aanstaat. Is dit een maatje 38? 38? Nou, op jouw leeftijd zou ik een maatje 52 nemen. Ja, nou, zo, zo komen we er niet hè. Ik roep de manager, de manager. Ik, ik wil de baas spreken, de baas spreken, ja, ja, ja. de baas spreken. You. Meneer Fleibeel, ja, hier geen baas. Ja, je kan maar op één plek tegelijk zijn, hè. Ik word goed ziek van die plek, zeg. Maar wat is hier nou weer aan de hand? Ja, uw u ondergeschikte doet wat moeilijk, wat moeilijk. Ik, ik zoek op de bak, pak. Uh, nou, nou, nou, gaat u dan allereerst maar eens even hier voor de spiegel staan? Ja. Oh, nee, nee, toch maar niet. Nee, nee, misschien schrikt u zich wel dood, zeg. Nee, kijk, Kijk eens hier. Is toch geen mooie overjas? Ja, ja, die wil ik wel aantrekken, wel aantrekken, maar ik zoek eigenlijk een driedelig, driedelig, driedelig drie delen kostuum. Ja, negendelig hebben we ze niet hoor. Ja, dat hoeft ook niet, driedelig. Brood, u, u ziet het, die, die, die jas, die jas, die staat ervoor geen cent, geen cent, geen ja. cent. Het lijkt wel of ik, of ik een zak aan zakken, zak, dus, aanheb, dat, zak dat, dat, dat is dus het eerste van het nieuws, het zogenaamde zakmodel. Oh. Ja, bo, bo, bo, bovendien kan ik het niet helpen, dat u zo mager bent. Dus, dan kunt u dit niet een beetje van maken. Van ja, maken. Dan, maar, waarom zou ik al die moeite doen, zeg?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 Om die jas samen te dragen. Een vriend, een vriend. Maar, maar, hoe zit dat dan met die broek, die broek, Ja, mijn beste man. Met zo'n lange jas. Wie wil er dan nog een broek? Maar dat, dat is, dat is toch te gek. Verwoorden, verwoorden, verwoorden. Zeg, ik wil een broek, een broek, een broek. Oké, oké, oké. En, en, hoe lang wilt u die broek hebben? Net zo lang, net zo lang als die gaan hebt, die gaan aanhef, die gaan Zo lang?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 Geen klanten betekent dat er ook niet gestolen kan worden. Ook dat doet me er aan denken. Ik heb er net net een hele grote grappige kerel op de afdeling bladmuziek gezien. Op bladmuziek? Bladmuziek, ja. Nou, misschien had de man hoge nood. Nee, een heel gevaarlijk type, als je het mij vraagt. Ik denk dat het een winkel is. Waarom? Ik, ik, ik bedoel, ik vind jou er Ook heel afzichtelijk uitzien. Maar daarom ben, ben jij nog geen winkeldief. Hé, hey, pas op, baas. Daar heb je die Engert. Waar gaat het over? Dan komt die kaart. weer Die, die daar? Man, dat is Glancy, de winkeldetectief. Oh meneer Vleiwiel. Ik hoorde dat meneer Ravelli hier gaat helpen om de winkel te bewaken. Uh? Ik stel voor dat hij de kelder voor zijn rekening neemt. Het is daar behoorlijk druk. Je aanbiedingen vliegen de deur uit. Ravelli in de kelder? Och, Glancy, wat een groot idee zegt. Komen we toch nog goedkoop van hem af? <lacht>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 Afbeelding van de overwintering op Nova Zembla. Oh, prachtig. Wat wil ik zien? Ja, dan moet ik even mijn overhemd uittrekken, hoor. Want ziet u, die, die tekening staat op mijn borst getatoeëerd. <hijen> Dat hoef ik niet te zien, hè. Zag ik even vast wat eten. Ik zie je zo alweer, hè, mevrouw? Bij de chaise lounge. Zij luister, manager. Ik ben hier gekomen om het een en ander te kopen, begrijpt u wel? Ja, nou, als u dan met mij even naar deze toonbank wil stappen, mevrouwtje. Dan ziet u hier de spulletjes die we niet kwijtraken, al geven we ze gratis weg. Wat denkt u hiervan, kijk eens? Een geïmporteerd Perzisch kleedje. Gehaakt door een stel Chinees in Tennessee. Oh, nee, nee, nee. Nee, ik haat Persische tapijten. Zo, kijk eens, wat dacht u, van dit prachtige blauwe lint, zeg? Dat is het soort dat ze meestal in dat schattige kuifje van, van dwergpoedeltjes strikken. Nou ja. weet ik natuurlijk wel dat u geen dwergpoedeltje bent. Nee, nee, nee. Maar in uw haar zal het ongetwijfeld ook schattig staan. Oh, uh, dan strikken mijn haar. Maar meneertje, dat maakt mij toch veel te jeugdig. Geen paniek, hoor, dame. U kunt toch altijd nog laten faceliften, hè? Met twee of drie hijskranen moet het toch te doen zijn. Wat ah, een Nooit zat ik hier met een voet in het warenhuis. Nooit. Vaarwel, idioot. Hé, hey, Bas. Wat is er, Ravelli? Zie je Clancy daar bij de etalagekast met juwelen ja, staan? Ja, natuurlijk. Ja, als er niemand kijkt, steekt hij gauw wat van die glimmers in zijn zak. Hoe bedoel je, als er niemand kijkt? Wij kijken toch? Ja, ik zal me oppassen, Bas. Clancy is behoorlijk groot. En volgens mij ook behoorlijk sterk. Ja, bro, je hebt gelijk, Ravelli. Roep me maar weer als er zo'n ukkie staat te stelen. Oh, kijk eens. Clancy stopt net weer een parelsnoer en een paar diamanten armbanden in zijn zak. Oh baas, hij heeft ons gezien. Hij komt hierheen. Hé, oh. hey, Revelli. Hé, hey, wat sta je daar rond te hangen? Jij lijkt mij een verdacht kereltje. Dat ben ik ook, Clancy. Aha, aha, dus jij geeft toe dat je een verdacht persoon bent? Natuurlijk. En weet je wie verdacht? Jou. Haha, wat een mop. <laughs> uh, wat, wat bedoel je? Ho hoezo verdacht jij mij? I ik... Nou ja, moeten maar weer voor kijk maar weer. Helemaal niet. Kom jij eens terug, Clancy. En er komt net een agent binnen. Hé, hey, agent. Houd je Nee! Hey. Deze keer is al een lieve ja, ik heb hem! Ik heb hem! Ja, ja, ja, ja. La, la los, idioot! Ja, ik, je... ik ben de winkel die detectief... Kijk maar eens in zijn broekzakken, hey, hè? Laat los! is vol met gestolen juwelen. Laat maar eens zien, mannen. Ja, dat vind jij niet zo leuk, hè? Kijk eens aan, nou zullen we jou eens mooi de Armbandjes opdoen. Nee. Baas, baas, hij kan hem de armbandjes niet omdoen. Waarom niet? Hij kan hem hooguit een halssnoer omdoen. Want in die iemand de armbandjes heb ik al een kleins in zijn broekzakken gewond. Goed, kijk, wat heb je, meneer Fischer? Ach, heren, heren, ik heb gehoord... hoe jullie klantie ontmaskend hebben als de winkeldicht. Uitgegekend, klantie het mogelijk. Hoe dan ook, met dat stier zal het wel afgelopen zijn. Hulde, heren, alle, alle hulde. Oh, meneer Fischer, meneer Fischer. In de kelder is het een complete opstand...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 Het enige dat ik heb gedaan, dat is, is de mensen waar voor hun geld geven. Oh ja, en dan nog iets, meneer Friesje, Nu u weer de baas bent, gaat u akkoord met een, met een bestelling van 20.000 extra piano's. 20.000 extra piano's? Maar uur, die raken we toch nooit kwijt? Ik, ik, ik zit nog helemaal vol met mijn bestelling van jaar. Oh, je bedoelt die 500 uit het magazijn? Nou, keurel, die waren we binnen een uur kwijt. Maar is dat echt zo? Tuurlijk.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 Mag een piano? Ja. Voor niks. Ja. Ja. Oh! Je hebt het voorspeld, baas. Hij ligt inderdaad op zijn kont.